Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Een hele goede avond dames en heren, het is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En uh, ja, vanavond zijn de uh, uitzending aanwezig, uh, Jurien en Poomans. Goedenavond Jan. En Henry Serton en hij gaat het hebben over uh, overbevolking en onze voedselvoorraden. En uh, dan gaan we nu door naar het nieuws. Uh, ja, het nieuws beginnen we zoals altijd met het goud, zilver en de bitcoins. Laten we beginnen met de bitcoins. Uh, de bitcoin die was afgelopen weekend een beetje gedaald naar de 420 uh, eurotjes en daarna weer geleidelijk aan omhoog geklauterd. En nu op dit moment is het dinsdag en uh, staat hij op uh, 440 eurotjes. en het goud. Goud, ja je had natuurlijk van de bitcoin gehoopt dat hij alweer uh, boven de 600 uh, euro's zou zitten. Dat is nog niet het geval en zo is het ook een beetje met het, uh, met het goud en het uh, zilver. Zilver zit uh, nog net beneden de 20 punten. Uh, het zit nu op 19,708 En het goud zit uh, op dit moment, uh, de uitzending wordt opgenomen op dinsdag, op 1270,70 euro. Mm. Dus met andere woorden, ook nog net die 1300 punten grens nog niet. Oké, okay, nou dan gaan we nu naar, het, uh, naar de nieuwsberichten. Nou, laten we beginnen mm -hmm. met uh, ja, Van Woerkom, de... Nationaal, hij zou de nationale ombudsman worden Is het helaas niet geworden mm -hmm. Of moeten we blij zijn ja, Nou ja, ik, ik, ik, ik weet het niet uh, Hij komt uh, alle, alle benoemingen hè, wie, wie zou ook als ombudsman uh, Kiezen Het, het is en blijft een politieke benoeming hè. Het is een uh, benoeming door de politiek uh, Of de, de Tweede Kamer heeft er invloed op En het zijn ook vaak Politici worden, uh, die worden uitgekozen en Van Woerkom is zelf ook een, uh, f, uh, Komt voort uit de, uit de VVD maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel wat oneerlijk wat die man is aangedaan, want op het moment uh, ja, dat hij de functie eigenlijk min of meer al toegewezen heeft gekregen, zoeken zijn politieke tegenstanders allemaal uh, ja, dingen uit, uit zijn verleden die hem weer eens op, uh, om de oren worden gesmeerd uh, en zo heeft hij ooit eens wat negatiefs uh, geroepen over Marokkanen. En ja, dat wordt je dan natuurlijk eventjes op een hele sympathieke manier nagedragen. Ook al is het uh, jaren geleden dat je dat hebt uh, gezegd. En dan nog, ja. dat is zijn mening. Ja, <laughs> En kijk, op het moment dat je iets doet, laat ik zo zeggen, je bent er voorstander van om Marokkanen met onkruidverdelger uit te roeien. Ja, dan ben je natuurlijk goed fout bezig. Zeker als je dat in hoedanigheid als politicus zegt. Maar op het moment dat je wat roept... PvdA mensen willen de sterke mensen uitbuiten om daarmee de zwakkere te paaien. Mm -hmm. Dat is toch ook een. een, een, ja. een dat is gewoon, het staat gewoon in een propagandablaadje. Mm -hmm. Alleen ja, anders voor woord natuurlijk. Het is natuurlijk zo dat, dat, dat een hele hoop politieke ingrepen gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon slecht uh, zijn. En wat dat betreft zou het misschien fijner zijn als een, uh, een, een benoeming voor een ombudsman, toch iemand die uh, voor de burgers moet opkomen. Dat dat niet een politieke benoeming zou ja, zijn geweest. Sowieso, ja. ja. En dus wat dat betreft iemand aan wie alle fracties een hekel hebben... om alsjeblieft te solliciteren. Ik, ik zou het liefst uh, willen hebben dat er een ombudsman uh, komt... die helemaal geen politieke vrienden heeft. Waarvan zowel uh, de PvdA, de VVD, het CDA als de PVV zegt... van moet je kijken wat een engert dat het is. En dat ze allemaal met briefjes komen. wat hij in zijn verleden heeft gedaan. dan heb je een goede. dan ja. heb je een goede ombudsman. Want ja, een ombudsman is. Uh, de luister in de pels van de. van, van de regering. Oké, okay, oké, okay, ja, dat snap ik. Uh, dat is inderdaad zo. Maar. Uh, er is ook nog een andere kant aan hem. Hè? Ik bedoel, hij heeft. Uh, bij zijn voormalige werkgever, de ANWB. heeft hij toch wel een, een lekkere oplooppremie uh, meegepakt. En vertrekbonus, of hoe je dat ook mag noemen. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd. vind ik dat je dat van Boekom in alle kunt nemen. Want. He, uiteindelijk op het moment dat jij van je werkgever een bonus aange, uh, aangeboden krijgt, uh, iedereen die pakt hem aan. Ja he, dat, Je kunt links zijn, het, het, het, is, het is onzin om, om op basis daarvan iemand te veroordelen. Ik vind dat, uh, ja ik vind dat nog, he, het, het is vaak uh, dat, dat, dat, dat men eerst iemand wil pakken en vervolgens een stok zoekt om, uh, om, om hem of haar daarmee te slaan. En dat is nu van boekom in mijn ogen ook een beetje overkomen. Ja, ja, ja. Dus uh, bij deze namens Vrijheid Radio nemen we het een klein beetje op voor hem. Ja. Ja. Is er al bekend wie uh, de nieuwe ombudsman gaat worden? Uh, ik vermoed. Hè, het is, uh, ja, ze hebben het nu geprobe geprobeerd met de VVD'er. Uh, het is een uh, kabinet van de PvdA en de VVD. Dus ik denk dat het iemand gaat worden uit uh, de PvdA geleden. Ah, ja, ja. Dus dan weet je ook wel een beetje van, uh, waarom het spelletje zo werd gespeeld. Uh, ja. Goed, ja, dan gaan we naar het volgende bericht. We hadden eigenlijk net al over het goud, eh, bij de goud zilver, bitcoins gebeuren. Um, ja, Welke land in de wereld produceert het meeste goud? Dat is een triviant vraagje. In Morps nemen ze dus een aantal landen door die relatief veel goud produceren. En een van de landen waar veel goud wordt, uh, wordt geproduceerd, dat is China. Ja, maar ja, China is toch altijd namaak en nep... In, in dit geval niet. We hebben het over de, over de werving van, uh, van, van echt uh, goud. Een goud goudmijnen. Dat, uh, zeg. Ja, ja, echte goudmijnen. Hè. Dan heb je het over, uh, ik zal ze even opnoemen: de Sanshandao Goldmine, mm -hmm. De Jiaojia Goldmine. Die is uh, beide in Shandong. Okay. Dan heb je nog een in Shandong. De Qingcheng Goldmijn. Okay. Dat zijn er al drie. Dan heb je de Baya Goldmine. Die zit in de yunnan provence En dan heb je uh, de Xi'in Shan Gold Copper Mine in Fuyan. Ja. Uh, allemaal uh, opgericht in 2012. En ja, wat dat betreft zie je uh, dat het land steeds vrijer wordt. En mensen nu ook echt gaan, uh, ja, gaan zoeken naar, uh, naar grondstoffen om. Uh, of op, op naar bodem te het... laten om, uh, om, om ervan te profiteren. Zijn, ja. zijn het private goudmijnen of is het echt allemaal van, van de staat? Ja, dat, dat, dat moet je toch altijd een beetje uh, uh, afvragen. Hè? Het, het, zijn wel allemaal, uh, het zijn wel allemaal echt ondernemingen. Hè? Je hebt het over limiteds en uh, co. Dus, uh, dus, dus met andere woorden ja, wel bedrijven. Maar in, in China loopt het toch allemaal wel een beetje, een beetje door elkaar. Ook vanwege het communistische verleden. Van een land. Ja, ja. En dus of, of privaat ook echt privaat is, dat is net, dat is in Rusland de vraag. Als je tegen een miljardair aanloopt, dan heeft hij vaak ook politieke vriendjes. Nou, en zo geldt het natuurlijk ook wel een beetje voor, ja. voor, voor China. Ja, ja. Het is wel duidelijk. Dat, dat, dat China en, en ook Rusland in, uh, in, in uh, economisch opzicht uh, rapvrijer aan het worden zijn. Terwijl dat wij uh, onder invloed van onder andere die vreselijke Piketty... Um, ja, toch steeds een beetje de andere kant aan het oplopen ja. zijn. Dus wij gaan steeds meer uh, op China lijken... en China steeds meer uh, ja, op, op, op, op wat wij vroeger waren. Zo ja het zo zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb ik hier ook nog een bericht over uh, Wouter Bos. Kent u hem nog? Hij heeft uh, namelijk verklaard dat, uh, dat het nieuwe zorgstelsel... Iets ...meer iets weggeeft van stalinisme dan van marktwerking. Uh, ja, Henry, wat heb jij hierover te zeggen? Ja, dat uh, lijkt een op opvallende uitspraak van de sociaaldemocraat Wouter Bos. Maar uh, als je even terugdenkt aan de tijd waarin uh, Wouter Bos onderdeel was van, uh, van Paars... ...dan zul je zien dat Wouter Bos en uh, Wim Kok in der tijd... in ieder geval een iets beter begrip hebben... van wat een markt is en, en, en wat uh, marktwerking is... dan politici nu. Kijk, want als je kijkt naar de SP bijvoorbeeld... en dat, dat zie je ook in de commentaren aanhangers van de SP... die noemen dus uh, dit zorgstelsel... het gevolg van marktwerking. Van privatiseringen zogenaamd. En schuiven daarmee alle uh, vervelende dingen... die met dit afschuwelijke zorgstelsel te maken hebben... die schuiven ze dan af op de vrije markt. Het is opmerkelijk dat Wouter Bos... Geen gebruik maakt van die oneerlijke retorische truc. Maar wat is hier aan de hand? Nou, volgens mij het volgende. Als je gaat kijken naar Paars, dat kwam ongeveer een aantal jaren... Ik weet het zo even niet precies uit mijn hoofd... Maar een aantal jaren na de val van de muur uh, op gang. Ja. En bij die generatie politici uh, werd het op een gegeven moment duidelijk... Dat, dat stalinisme, communisme, centrale marktaansturing niet werkte. Dat ze tegen beter weten in toch meer marktwerking... Uh, uh, moesten introduceren in de economie. Nou wil ik niet zeggen... dat de sociaaldemocraten van toen... libertariërs waren of de bedoeling hadden... om een vrije markt uh, tot stand te brengen. Maar ze, die hebben wel het falen gezien... van het communisme. Dat die, die privatiseringen zijn over het algemeen... ontzettend slecht uitgevoerd. Mm -hmm. En ze, hoe, hoe dat een echte markt werkt... daar hadden ze geen begrip van. Maar ze hadden wel een fundamenteel idee... van het verschil tussen het communisme... en een vrije markt. En dat blijkt nu hier bij Walter Bos ook. Eh... Uh, hij neemt dus geen genoegen met, uh, met het gebruiken van die, van die goedkope retorische truc... om maar de markt overal de schuld van te geven. Hij ziet duidelijk dat verschil. Hij geeft tenminste aan, dit is niet de schuld van de markt. Dit is Stalinisme. En daarvoor, ook al is het een sociaal-democraat, vind ik dat hij de prijs is. Maar ja, voor de rest... Uh, <laughs> het nationaliseren van banken, ja goed, dat, uh... Ja, maar kijk, weet je wat dat is, Johan? Uh, er is natuurlijk slecht en minder slecht. Ja, ja. En... Uh, de generatie van Wouter Bos, die heeft wat meer gedegelureerd, die heeft wat, wat meer de belastingen verminderd, die hebben wat meer geprivatiseerd dan de huidige generatie uh, politici. Ja, en... Nu gaan we opnieuw, en dat geeft hij terecht aan, naar een Stalinistisch systeem toe. En hij heeft daar oprecht kritiek op. En dat vind ik heel eerlijk van die man. Ja. Dat, en ik vind, ik vind dat hij daar dan ook dient. Hij heeft ook heel veel fout gedaan. Hij is niet mijn vriend. Ik ben geen sociaal-democraat. Ik zou nooit op hem stemmen. Ik ben het met andere ideeën totaal niet met hem eens. Maar deze analyse klopt. Ja, als Stalin of Hitler zeggen 1 en 1 is 2, dan is dat niet opeens onwaar omdat Stalin en Hitler het zeggen. Wat waar is, is waar. En dit is waar. En hier heeft hij gelijk in. Dit heeft hij goed gezien. En ik ben blij dat hij zo eerlijk is om dit te herkennen. Ja, en dan gaan we nu naar het volgende bericht. Uh, belastingtegenvaller voor de gemeente Nijmegen. Oei, wat ja. is daar gebeurd? Cuba, nou, uh, we moeten, We moeten in Nederland over op groenere energie. Oh, ja, ja, Hè, dat ja. is een uh, beslissing van de, van, van de overheid. Ja. En dat heeft wat consequenties. Want dat betekent dat een hele hoop uh, oude energiecentrales uh, moeten gaan sluiten. Uh -huh. nou, en dat geldt ook voor een Franse energiebedrijf. Dat een centrale heeft in de omgeving van Nijmegen. Uh -huh. En die, uh, die gaat op... Uh, 31 december 2015 definitief op slot. Oh. En ja, wat betekent dat? Want dat is wel grappig. Zo'n uh, energiecentrale uh, betaalt ook best veel uh, onroerend zaakbelasting. Maar ja, wie wil straks na 31 december 2015 nog zo'n oude kolencentrale hebben? Het, uh, Greenpeace vast niet, hè? Die, die, die gaat het niet overnemen. Nee. Nee, dus met andere woorden, dat pand dat wordt nu al minder geld waard. Ah. En ja, als een pand veel minder geld waard wordt, dan moet er ook veel minder OCB worden afgedragen. En uh, die tegenvaller, <laughs> die zal in 2015, dus in het jaar uh, waarin die centrale dicht gaat, al oplopen tot 450.000 euro. Oh jongens. Een halve ton aan, uh, dan, dan kun je je ook voorstellen, zo'n uh, energie is in Nederland heel erg duur. En ja, je betaalt al de wereld aan, uh, aan, aan energiebelasting en BTW. En dan betaalt zo'n energiebedrijf ook nog eventjes. En dit, dit, dit, dit is gewoon waar, met, dit is niet alles wat ze aan OCB uh, betalen. Maar in 2005 gaat het met 450.000 euro omlaag. Dus je kunt je voorstellen hoeveel ja, OZB er ook weer allemaal uh, van jouw energiecenten naar de overheid gaat. Ja. Yeah. Dus uh, if it doesn't make any sense, it must be the government. Ja, en ja, wat dan in, onderin het artikel van, uh, van de Gelderlander staat, dat is ook wel grappig. Ziekenhuizen, de zorg in Nederland is hartstikke duur, uh, bijna onbetaalbaar. Uh, ik, ik geloof dat een groot deel van de overheidsbalans wordt aan, uh, aan zorg besteed. Maar een ziekenhuis in de regio Nijmegen, die krijgt, moet dermate veel OZB betalen... Dat, dat, ze er tekenen, dat ze ervoor naar de rechter gaan. Oh, jongens. Nu, met andere woorden. Uiteindelijk, dan denk je dat het geld naar de zorg gaat. Maar de Rijksoverheid die betaalt nou ja, aan de zorg. En de zorg die betaalt weer aan de gemeente. En die, die stopt het weer in een bodemloos schat Ja, ben je wel eens in Nijmegen geweest? Ik, ik geloof dat het een PvdA uh, gemeente is. Ja, is dat... PvdA GroenLinks. Het, het wordt ook Cuba en Maas genoemd. Hè? Dus alle partijen die een beetje links zijn, uh, die zitten daar vertegenwoordigd. En als je daar binnenkomt, dan, dan, dan, dan, dan peilt het ook uit van allerlei cultuurdingetjes op straat. Hè? Dus mm -hmm. Op iedere rotonde staat weer een gek beeld. En uh, ja, je struikelt daarover de cultuurpaleizen en allerlei cultuurinitiatieven. Het is echt gewoon... Ja, dus, je ziet daar meteen al waar het geld aan, aan, aan uitgegeven wordt. Dus. Duidelijk. Ja, ja, ze hebben ook een nieuwe koopgoot eraan gelegd. En, uh, <laughs> ja, ja. Volop uh, werkgelegenheidsprojecten. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik wil er verder ook geen woorden meer aan Ik bedoel, we zeggen het bijna iedere week, weet je wel. Nou, laten we is... gewoon ophouden over, uh, over Nijmegen. <laughs> nee, we gaan zo nog naar Utrecht, dus het wordt nog mooi. Maar laten we eerst even naar de transactietaks gaan. Ja. ja. Artikeltje op de, de website van de Libertarische Partij.nl ja, ja, door mij uh, notabene geplaatst. ja. Ah. Uh, ondergetekende, ja, uiteindelijk je hebt een belasting en die belasting moet gaan worden geheven over alle transacties. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je bijvoorbeeld een beleggingstransactie doet, je hoeft het zelf niet eens te doen en uh, je verzekeraar kan het, uh, kan het in principe ook uh, doen. Want ja, als je een begrafenisverzekering hebt uh, waarvan over, uh, nou mogen we hopen dat het nog een flinke tijd duurt, over 40 jaar. 50 jaar, 60 jaar een begrafenis moet worden betaald. Dan belegt die verzekeraar dat. Om dat voor jou, ja, dat potje zo groot mogelijk te maken. Dat je een dure kist kunt kopen. Daar komt het op neer. Hè? Ja. Nou ja, wat gebeurt er? Transacties, of in ieder geval beleggen, wordt nog niet heel erg uh, belast in Nederland. En, uh, box 3 is lager dan, box 2 en box 1. En de overheid die denkt, ja, daar kunnen we natuurlijk ook uh, een greep uh, uit uh, gaan doen. En dus ja. dan willen ze over iedere transactie, nou ja, net zoals je over alle andere transacties al uh, BTW uh, betaalt, moet je dan over beleggingstransacties ook een soort van BTW uh, betalen. Nou, dat begint natuurlijk heel laag, maar dat wordt geleidelijk uh, wordt het een beetje meer. Ja, dat, dat, dat kan op termijn heel veel geld gaan kosten, een vermogen. Ja, uh, ze hebben gewoon weer nieuwe koe gevonden om uh, te gaan melken. Ja, ja, en het leuke is, uh, dit is een tax met een heuze fanclub. Ah nee, serieus? Ja, echt waar. De transactietax die heeft een heuse fanclub. Dat is begonnen met Oxfam. Oxfam is een, een grote NCO, zo'n goede doelenorganisatie. Ja. En die krijgt jaarlijks heel veel subsidie. Nou op enig moment, toen zei de overheid we gaan bezuinigen. En toen zou Oxfam ook wat minder subsidie krijgen. Mm -hmm. Dus toen heeft Oxfam die heeft allemaal... Uh, bekende, uh, ...bekende wereld... Uh, ...ja, hoe moet je het zeggen... Uh, ...je kunt niet bekende Nederlanders zeggen... ...want het zijn ook, ook bekendheden... ...uit, uh, uit, uit andere, andere landen... Mm -hmm. ...die hebben ze bij elkaar uh, gehaald... ...en allemaal voor die transactietaks... ...want ze denken, ja, als de overheid... ...van die taks binnenhaalt... ...dan hebben ze misschien wat meer geld... ...om aan uh, goede en groene doelen... ...uit uh, te geven. Oh, ja. Ja. ja En... Het leuke is, <laughs> een van die mensen die, die opkomt voor de groene en goede doelen, uh, die heeft op libertarischepartij.nl gereageerd op het artikel. Oh joh, en wie is dat? Dat, dat, het, uh, dat is uh, ene heer Dave L. Dave L. Ja, ja. Uh, een man die, uh, die uh, uit uh, de gelederen van Greenpeace uh, komt. Mm -hmm. En ja, ook al meerdere artikelen heeft geschreven over die transactietaks. Mm -hmm. uh, in de zin van dat het een geweldige oplossing is. Uh, uh, de geuzennaam Robin Hood tax uh, wordt uh, in, het, in het leven geroepen. En uh, ja, dat zou een fantastisch middel zijn om alle wereldproblemen te helpen. Wow. Dus laat ik zeggen, een, een lid van de, van, van, van de fanclub... Ja, en die heeft ook gereageerd dat het allemaal... Uh, ja, dat het artikel toch met een korreltje zout moet worden genomen. Of ja, en dat wordt niet letterlijk zo gezegd. Maar er wordt wel gezegd wat hier wordt gesteld. Dat klopt niet. Oh, joh, heeft <tie> hij ook argumenten of feiten? Of kan dit onderbouwen? Nou, laat, laat, laat ieder, ieder, dat gaan, uh, ieder dat gaan lezen. Want ja, da daarvoor is natuurlijk uh, de discussie. En ja, als hij gelijk uh, heeft, uh, dan wint hij misschien de discussie. Maar voor ja, uit, uiteindelijk. Is wel duidelijk dat iedere nadelen heeft. Er ja, is niet. een bedoel, het, is, het, is, het, het, het stimuleert juist mensen om minder te gaan uh, transacties te gaan doen eigenlijk. Als je lopen gaat belasten, gaan mensen gewoon in een rolstoel zitten, ja. Toch? Ik, ik, denk, <laughs> ik, ik denk uiteindelijk dat uh, uh, transacties gebeuren er altijd. Dus de vraag ja. is of je ermee. Uh, ja, maar mensen gaan kijken of ze de transacties dat. kunnen ontwijken dan, weet je wel. Of ze, maar, graag, ze hè, gaan naar vergeet, het buitenland toe om dat te doen. Vergeet niet dat een hele. Categorie beleggers nu al uh, verlies maakt. Hè. We ja. hebben net die Boekerpolis affaire gehad. Het is niet zo dat, dat een verzekeraar of, of een particuliere belegger of welke belegger dan ook per definitie winst maakt. Het, het, het, het, het, het is niet zo dat mensen die handelen altijd rijk worden. Hè. Dat, nee. dat, die illusie hebben ze soms dat, dat, dat, dat dan bankiers broekzakken hebben die uitpuilen van het geld. Maar inmiddels hè, zitten de meeste banken in de bedelstaf en uh, ja, zijn en alle grootbanken zo ongeveer inmiddels gered door de staat. Dus laten we niet zeggen dat het nu zo fantastisch gaat... ...met die financiële wereld waar ja, dit soort mensen dan kennelijk een hekel aan hebben... ...en vinden dat er een soort van uh, straffende tax moet komen. Maar ja, ik, ik voorspel dat het weinig goed zal opleveren. Dus wat dat betreft, uh, ja, mocht uh, de heer Dave uh, eens bij jou in de uitzending willen komen... Nodigen <laughs> we van harte uit. Ik ja, uh, ja, ja. wil best eens uh, argumenten uitwisselen. Ja, ah, ideetje. Nou, Dave, als je luistert, ja, bij deze. <laughs> nee, goed joh. Ja. Nou, het artikel staat op libertarischepartij.nl, dus daar kun je, kunt u het allemaal lezen. Ja, en uh, er, nu gaan we weer even naar Amerika, want er is er namelijk een, een kandidaat van de Tea Party. Die heeft een, ook een opmerkelijke uitspraak gedaan. Ja, die zou het steunen als. Uh, Mensen met, uh, als homoseksuelen Gestenigd zouden worden. Ja? ja en dat is een dat beetje raar. Een... Ik bedoel, ja. dat hij, hij is dan een, een, een christen. Ja. Uh, ja, ik meen me toch wel te herinneren. Dat uh, Jezus zoiets zei. Van wie van u zonder zonde is. Werpen de eerste steen. Uh. Ja maar dat is, het, dat is het nieuwe testament. Ook wel bekend als het evangelie. In het oude testament. Om precies te zijn in Leviticus. Ja. Staat inderdaad dat als een man bij een man slaat. Dat de heer het een gruwel is. En dat hij dan gestenigd dient te worden. Ja, in het Engels is dat nog mooier, hè? If a man lees with another man, he should be stoned. Ja, precies. Ja, ja dat, <laughs> uh, dat, dat, dat kan wel eens in de moderne tijd heel wat anders zitten. Ja. Maar uh, ik weet eigenlijk niet waarom dit uh, als opzienbarend wordt gezien. Tenzij, tenzij je de Tea Party verwacht met een pro-vrijheidsbeweging. Ja, leg, leg eens even uit voor de luisteraars wat het verschil is tussen de libertarische beweging en de Tea Party. Ja, dat is een beetje een, een, een, een rare geschiedenis, want... Waar komt die Tea Party vandaan en hoe is die ontstaan? Die is ontstaan in het uiteinde, zou je kunnen zeggen... van de presidentscampagne van Ron Paul. Er waren een aantal Ron Paul-liefhebbers... en die wilden de originele Tea Party herdenken. De originele Tea Party, wat is dat dan? De originele Tea Party was een protest... tegen het gegeven dat de Engelse koning belasting uh, hefde op thee. En de neef van uh, John Adams... de tweede president van de Verenigde Staten, na Washington... die heeft... Samen met een, uh, uh, een, een beweging die heette de Sons of Revolution. Die is op uh, schepen gesprongen in de haven van Boston. Verkleed als indianen. En hebben ze uit protest tegen die theebelasting. Hebben ze balen thee in de zee gegooid. En dat noemde men de Tea Party. En om dat te herdenken hebben dus de aanhangers van Ron Paul. Een beweging opgericht voor minder belasting. Een anti-belasting. Uh, en, en een meer pro-vrije markteconomie. Uh, een beweging opgestart. Die ze ook de Tea Party noemden. Dat was dus daarna vernoemd. Nou, dat historisch evenement. Mm -hmm. Maar wat zie je dan gebeuren? Op het moment dat die beweging zich politiek gaat manifesteren. Dan voegen zich daar allebei mensen bij. Die geen Ron Paul aanhanger zijn. Van ja wij zijn het wel grotendeels met je eens. En die beweging wordt dan gecoöpteerd. Die wordt dan overgenomen. En Sarah Palin is een goede voorbeeld. Maar door de jaren heen zijn daar steeds meer neoconservatieve en christelijke fundamentalisten bij gekomen. En die Tea Party is allesbehalve libertarisch. En ik, ik wil hier een, een quote voorlezen van uh, die kerel, uh, Scott Ask, die daar gezegd heeft. Hij zegt, stoning people to death goes against some part of libertarianism, I realize. And I'm largely libertarian. But ignoring as a nation things that are worthy of death is very remiss. Zie je, hij is voor een gedeelte libertariër. Maar dat ja. kan helemaal niet. Want een libertariër is iemand die het non agressieprincipe principe accepteert. Die accepteert dat alle mensen individuen zijn en binnen hun persoonlijke context subjectieve keuzes maken en dat als zij zolang geen gebruik maken van geweld en fraude en bedrog en, en stelen als ze daar als ze dus niet het, het initiatief tot agressie uh, nemen dan moeten ze dat vrij kunnen doen en homoseksualiteit is niet het initiatief nemen tot agressie fraude of bedrog en dus kan je niet libertario zijn en uh, willen dat uh, homoseksuele gestenigd wordt. Dit is gewoon iemand, en dat zie je dus ook... naarmate het libertarisme uh, populairder wordt... zullen steeds meer mensen, net als vroeger bij de Tea Party... die niets met dat libertarisme hebben... zich ineens libertariër gaan noemen... en proberen zich als libertariër te profileren. Ja. En dat is dus heel kwalijk. Want uh, natuurlijk zijn daar de linkse publicaties... zoals Slate en andere publicaties... die zijn natuurlijk als de kippen bij om te zeggen... zei wel, libertariërs die willen de homoseksuele stenigen. En, en ja, die, dat coöptatieproces, dat, dat, dat, ja, dat, dat is hier nu ook gaande. En uh, ja, wij als libertariërs moeten ons daar ondubbelzinnig tegen uitspreken. Want dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling. En, en ja, niet alleen voor het libertarisme, maar voor iedereen. Want zodra we dit soort idiote wetten gaan invoeren, dan, uh, ja, dan uh, verdwijnt iedere vorm van menselijkheid uit een samenleving. Ja. ja, ik vrees nog niet dat dit ooit als wet ingevoerd gaat worden, maar ik bedoel... De... Ja, het is het nee, nou, Maar het nee. simpele gegeven dat er mensen zijn die, die dit uh, hard ja. oproepen, vind ik zeer, zeer kwalijk. En het ja. feit dat, dat de, de Tea Party daar geen uh, stelling tegen neemt, dat die niet onmiddellijk uit de Tea Party wordt gezet, dat is een teken aan de wand. Ja, dat is zeker. Heel, heel kwaad. Ja, nee, goed. En, uh, nee, dan gaan we nu even terug naar Nederland. Uh, dan gaan we naar uh, ambtenaren, provincie Utrecht, lappen, afspraken. Aan een laars, oh jongens, nee, dat zal toch niet? <laughs> heb, je, heb je dat alles gemerkt, uh, Johan, of uh, ja. heb je daar weinig van mij uh, gekregen? Dus, Houden uh, ze zich richting jou wel over uh, nou, heb afspraken? Gelukkig uh, probeer ik altijd uh, afspraken met ambtenaren zoveel mogelijk te vermijden. <laughs> mm -hmm. Dan heb je daar ook geen last van. Maar ja, het lijkt ja. me nou niet echt een betrouwbare organisatie. Ik bedoel sowieso, uh, ja, ik doe toch liever uh, zaken in de private sector. Mm -hmm. Nou ja, aan de andere kant. Je betaalt wel belasting in Utrecht. Hè? En uh, ambtenaren die uh, lappen dus de regels aan hun laas. Het niet nakomen van afspraken is schering en inslag op het provinciehuis. Zo meldt het Algemeen Dagblad. Het kostte de gemeenschap vorig jaar miljoenen euro's. Oh, ja. dat, uh, hoeveel mensen wonen er in de provincie Utrecht? Uh, ja, dat zou je op Wikipedia moeten nakijken. Maar neem van mij aan... Uh, dat heeft jou ook uh, de nodige duit uh, gekost. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, daar, daar, onder andere, he, dan noemen ze een voorbeeld van een asbestcrisis op het provinciehuis. Dus kennelijk uh, zat daar nogal wat, uh, wat asbest in. En uh, ja, door het niet nakomen van afspraken ging daar 11 miljoen euro het schip in. Het mm. doesn't surprise me natuurlijk. Nee, nee. Uh, alleen ja, wat ze nu hebben uh, ontdekt, dat is dat het niet alleen gaat om incidenten, maar dat ja, de problemen binnen de provincieorganisatie dieper zijn geworteld en structureler van aard dan eerder werd aangenomen. Je houdt er voorlopig ook nog even last van. Ja, ja. Het is zo dat het met een, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Met een scheet weer uit is. Nee, het, is, het zal gewoon een onderdeel van een cultuur zijn. Dus het is gewoon een gevolg van een, van een cultuur die daar heerst. Lijkt mij mm -hmm. hoor. Dus, uh, ja. Ze zijn het zo gewend. We doen het altijd zo. En, uh, wie ben jij om er wat van te zeggen. Mm -hmm. ja. Maar uh, noem even wat details. Uh... Nou, we hebben de asbestcrisis hebben we, hebben we over uh, gehad. Uh, het artikel in het AD. Hè? Het, het, het, de bron is allemaal een, een, een rapport van uh, het onderzoeksbureau Twijnstra-Gudde. Dat is zo'n uh, zo overheidsonderzoeksbureau. En... Dat, dat, wordt, dat wordt niet heel concreet uh, gemaakt. Maar het is wel zo dat hè, bij die asbestcrisis... de asbestsaneerders die erbij betrokken zijn... Uh, vandaag nog uh, in de rechtbank zitten om de aansprakelijkheidsruzie uit uh, te vechten. Ja, hè, dus het is wel hè, dat op het moment dat er afspraken niet worden nagekomen... dan heeft dat effecten die heel lang dooreilen. Wil je er nog verder iets aan toevoegen, Jereen? Nee, nee, nee. Want uh, zelfs de SP, hè, de SP staat er wel onbekend, ook al zijn ze links, dat ze vaak erg concreet zijn. Dat het een vaag lijstje is. T, uh, dus met andere woorden, ja, ook zij vinden het niet erg concreet. Dus jouw uh, vraag om het verder nog te concretiseren, dat is niet mogelijk. Maar het zegt natuurlijk heel veel over de cultuur uh, op het provinciehuis in uh, Utrecht. Oké, okay. goed. En dan gaan we naar het CPB, het Centraal Planbureau. Uh, die komen naar buiten met het volgende. Namelijk dat er een groei is van, jongens, Rutte kan weer gaan juichen. 1,25 procent. En we kunnen nog verder juichen. Volgend jaar is er weer een dalende werkeloosheid. Maar Jeroen, kunnen we gaan juichen of uh, is het weer te vroeg gejuicht? Nou ja, wat, wat je vaak uh, ziet, dat is dat het CPB heel erg naar de mond praat van... Uh, degene die hun rekening hebben betaald. En het CPB wordt betaald uh, ja, door de overheid. En uh, de overheid die wil uh, zo langzamerhand wel eens wat uh, goed nieuws horen. He, Rutte die roept er al jaren om. Koop een auto, kopen een huis. Uh, wat meer optimisme en En ja, daar, daar, daar, daar komt dit natuurlijk wel wat op neer. Want vooralsnog, er is ook een ander artikel waar staat dat... Uh, ja dat, dat, dat, de economische, dat de economische stel alweer wat aan het stagneren is. Er uh, zijn ook heel veel aanwijzingen... die tegengas geven op dit verhaal. Mm. Dus het is niet zo dat alle... Uh, alle seinen op groen staan. Uh, de, er staan een aantal seinen op groen. Hè. Het, het gaat met uh, de export weer wat beter. Dus uh, het, het, het, is, het is natuurlijk ook niet allemaal, uh, allemaal negatief uh, nieuws. Laten we daar gewoon ook heel eerlijk over, uh, over zijn. Aan de andere kant heeft dit weekend nog uh, Willem Vermeend. Uh, toch niet de meest, uh, de, de, de, de meest libertarische persoon. Uh, nee, heeft in nee, de, nee, nee, zeker vat... niet. Of, uh, Gezegd uh, dat de belastingdruk hier in Nederland veel te hoog is. Uh, waar het economisch herstel in Nederland achterblijft. Dus er zijn ook heel veel uh, signalen uh, die aangeven dat het dat het juist met Nederland niet goed gaat. Oké, okay, dus, dus zelf, dan, zelfs uit de kerk van Keynes uh, komen dat soort geluiden. Ja, ja, vermeent die wilde dan, geloof ik, uh, als, uh, als ik goed heb geluisterd, dat uh, Nederland meer ging lenen. Hè? Dus dan hoef je en niet uh, te bezuinigen op de uitgaven, en je, hoeft niet, uh, en, en je kunt de lasten verlagen, gewoon op kosten van toekomstige generaties die dan een uh, <laughs> nachtje nou, hopen. Uh, uh, ...puisant rijk zullen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag... ...of dat ook daadwerkelijk zo, uh, zo zal zijn. Ja. Ik, ik, ik ben voorzichtig, hè, want ik heb... Uh, Zo'n CPB schrijft een heel rapport. Hè, daar zijn ze uh, weken, misschien wel maandenlang... ...mee bezig om, om, om het allemaal... Uh, ...naar e eigen best weten... ...zo goed mogelijk uit uh, te zoeken... Hè, ...op kosten van de belastingbetaler. Ja. Maar... Er is iemand die de rekening betaalt, die kan ook druk uitoefenen om, uh, he, de politici zullen ook proberen druk uit te oefenen op uh, de onderzoekers om dingen te zeggen die zij uh, fijn uh, vinden om te horen. En aan de andere kant is de toekomst voorspellen uh, denk ik voor een groot deel uh, onmogelijk. Ja, dat klopt. Maar ja, je kan wel zien waar het pad naartoe leidt. En ik heb het idee, wat, wat hier is dus gebeurd is van... Ja, het CPB loopt heel mooi in details uit, uh, uit te rekenen hoe de stoeptegeltjes op de weg naar de ondergang eruit zien. Maar ze zien niet dat die weg richting de ondergang loopt. Kijken hoe die ondergang precies is, ja. Dat is inderdaad mm -hmm. voorspellen. Maar je ziet wel dat het een, uh, de verkeerde kant op gaat. Het gaat niet uh, naar uh, voorspoed. Het gaat eerder naar uh, een, uh, ja, Karl Marx stad zoals uh, Kim Winkler dat altijd zo mooi zegt. Ja. Plus, plus ja. hè, als zo'n er grove fouten maakt. Hè, dus ze zitten er ontzettend ver naast. Uh, laat, ik, laat ik zeggen, zij voorspellen even heel overdreven 10% groei en er komt 10% krimp. Mm -hmm. uh, het heeft voor die mensen niet of nauwelijks consequenties. Hè, want dan stellen ze gewoon de, de, de, de voorspelling even bij. Uh, eigenlijk uh, een, een, een beetje net zoals de weerman. Hè. Uh, dat, dat, dat, dat, daar zie je dat soms ook wel. Het, het mooiste zou natuurlijk zijn, en, en dat heb je in een vrije markt meer. Kijk, als een ondernemer een, een verkeerde raming maakt, hè, die verwacht winst... en die maakt een mega groot verlies, dan komt hij zelf in de problemen. Mm -hmm. nou, bij het CPB, want het zijn volgens mij ook nog rijksambtenaren... dus ze vallen ook nog onder, uh, onder extra ontslagbescherming. Of, ja. uh, nog. <laughs> dus met andere woorden, ja, het, het heeft niet zoveel consequenties als ze fouten maken. Daarom, daarom dat ik die voorspellingen toch ook altijd een beetje met een korreltje zout, yeah. niet in mijn drinken, uh, maar wel uh, met een korreltje zout uh, neem. Volgens mij wil je wel vaker juichende berichten van nu. Absoluut, absoluut. En uh, als je ze allemaal leest, dan zie je dat ze er ook heel vaak naast uh, zitten. Ja. Nou goed, en nog één uh, berichtje dan. Een verspillingsbericht. En uh, ditmaal uit uh, Almelo. Mm -hmm. Het komt uit het uh, blad Almelo Anders. En uh, daar is het volgende te lezen. Gemeenteraad Almelo... ...in verlegenheid gebracht. En waarom? Omdat ze feesten op kosten van de gemeenschap. Mm -hmm. En uh, ja, dan gaat het natuurlijk ook om, uh, om, om uh, al snel aardige, aardige bedragen. En ja, het staat ook in het artikel, maar ik zie wel ja, weer een hoop SP-geleuter... Uh, ...dat de raadsvergoeding is van 1200 euro per maand... Nou ja, dan, dan wordt er inderdaad dat er workshops uh, werden gevolgd en dat er zo hard is gewerkt dat men in slaap viel. Dat verklaart men natuurlijk niet uh, waarom men het nodig vond om op kosten van de gemeente in een luxe hotel uh, te overnachten. Maar de workshops hadden ook achteraf gezien wel op het gemeentehuis kunnen worden gehouden. En ja, waarom dat uh, de gemeente of de raadsleden niet uh, zelf een bijdrage hoefden te leveren, blijft nog onduidelijk. Uh, nou, dan vindt er iemand het nog uh, gezeik, want ja, uh, maar achteraf gezien is het toch wat te luxe allemaal. Nou ja, het is, uh, het is inderdaad, als je dat zo leest, ik, ik, ik denk dat dat, dat dat andermans geld eigenlijk uh, structureel makkelijk uitgegeven is. Ja, uh, volgens mij het, dit nou, soort uh, excessen, dat komt vrijwel iedere gemeente voor, dus... Uh... Ja, ik bedoel, dit, dit gebeurt ook in Leeuwarden bij jou, of hier in Utrecht. Of, uh, je, je hebt die gradaties, hè, van uh, als het geld van jezelf is, dan ben je er zuinig op. Als het van een vriend van jou is, oké, okay, dan wil je ook nog wel zuinig erop zijn. Maar hoe, hoe, hoe verder dat geld van je afstaat, zeg maar, het eigenaarschap, waar het vandaan komt, des te makkelijker geeft uh -huh. het uit. Als het van de belastingbetaler is, ja, dan is het gewoon te verwachten dat dat gewoon over de bal gesmeed wordt. Uh -huh. ja. ja. Nou, maar ja, dat is dan een beetje jammer dat het, dat het, dat het een artikeltje is um, uit een almeloos uh, blad uh, of, of website. Uh, ik, ik mis een beetje de getallen. Hè? En ja, ja als, als je dan leest, uh, uh, luxe hotelkamers, hotel Bloemenbeek, dat de, de drank rijkelijk vloeide. De decadentie nam banale vormen aan, uh, liet uh, dat, dat, dat ze zich... Uh, uh, liet het terugvervoeren op kosten van de, van, van, van de belastingbetaler. Ja, Betalen een taxi, uh, taxibon uh, eruit geschreven. Ja, ja, inderdaad. Met, met, met, met de taxi naar de haringparty. Hè, dan laat je eventjes lekker voorrijden. Maar om het even concreet te krijgen... ik, ik weet niet of er een luisteraar uit de omgeving Almelo... Uh, geef eventjes uh, ja, je Skype-naam door aan Johan... <laughs> ja. uh, is die ook weet wat nu het bedrag is... Uh, duizenden euro's, ja, dat wordt dan wel in het artikel genoemd... maar we willen natuurlijk precies weten hoeveel. Okay. Zullen we dat anders als prijsvraag doen? Dus degene die... <laughs> uh, ja, nee, laat ik het volgende zeggen. Met wie het, het is een heeft. Ja, nee, nee, nee. Een, een bewijs. Hè? Je moet, je moet gelaten, kunnen, kunnen laten zien of in ieder geval aannemelijk kunnen maken. Dus kom even met een rapport en laat zien... hoeveel Almelo heeft uitgegeven aan dit luxe feest. Als je dat laat zien, en je kunt het uh, ja, aannemelijk maken, uh, dat het ook klopt wat je laat zien, dan krijg je... Een uh, virtuele dompeyon. Nee nee, nee, nee, nee. nee. Dan uh, moet je nog wel eventjes zelf met eigen vervoer naar de Libertarische Borrel in Utrecht of in Leeuwarden gaan. Ah ja, dan Houdt krijg je mij een biertje. Houd uh, de pagina's in de gaten. En dan krijg je, hè, want je moet er best veel werk voor doen om dat allemaal uh, aan te tonen... ...krijg je zes gratis biertjes. Ah. Nou ja, prima joh. Dat is een goeie. <laughs> ja, dames en heren. dan hebben we nu uh, Henry Serton. Hij heeft een... Uh, ja, je hebt een en ander te vertellen over de ja, overbevolking... ...en dat de natuurlijke bronnen opraken. En, en uh, het einde der tijden. Of uh, valt het allemaal mee? Uh, nou, daar doe ik even geen uitspraak over. Ik wil eerst eens even gewoon gaan kijken wat er op dat gebied allemaal gebeurd is en uh, ja, uh, wie de belangrijke mensen zijn binnen uh, van die ideeën, die die ideeën verspreid hebben en populair gemaakt hebben, want populair zijn ze wel. We horen regelmatig uh, dat... Uh ja, dat, dat er een moment komt waarop we last zullen krijgen van overbevolking en we horen ook constant dat, uh, dat onze natuurlijke bronnen zullen opraken. En ja, daar zit uh, natuurlijk brandstof bij, maar ook voedsel bijvoorbeeld. En die ideeën die horen, dat horen we eigenlijk al zolang als de mens kan schrijven. Daar zijn mensen al bang voor. Er was een monnik in de zevende, zesde eeuw na Christus en die klaagde al dat de aarde oud was en de natuurlijke bronnen op zouden raken en dat, uh, dat het einde der tijden zou komen. Niet het einde der tijden hè, uit, uh, op basis van religieuze gebeurtenissen. Nee, gewoon, we zouden allemaal sterven, want de natuurlijke bronnen zouden ophalen. Oké, okay. en als je dan gaat kijken, die, die ideeën die, die, die duiken met uh, bepaalde golven in de tijd, duiken die op. En als je dan gaat kijken naar de periode uh, voor de industriële revolutie, dan zie je dus dat, dat er ja, eigenlijk uh, in relatieve zin sprake is van een discrepantie tussen het aanbod van goederen en de hoeveelheid uh, bevolking. Dat is ook wat, wat overbevolking uh, is. Dat was voor de industriële revolutie, was dat bijna de natuurlijke uh, situatie. En dan heb ik het over de westerse samenleving. En dan met name over Engeland. Daar stierven kinderen echt als vliegen gewoon. Uh, moeders kregen 13 tot 17 tot 25 kinderen. En die waren dan blij als ze er 5, 6 overhielden. Hmm. En uh, je zag ook dat, dat groepen kinderen langs de wegen in Engeland zwerven. ...in de hoop voedsel te vinden. En, en ja, het kwam dan ook voor dat je langs zo'n weg gewoonde kinderlijken zag liggen. Kinderen van 4, 5, 6, 7 en alle leeftijden eigenlijk. Ja, dat leven, dat, dat was keihard. En dan, dan is er dus een, uh, een Engelse dominee, die heet uh, Thomas Robert Malthus. Die is uh, geboren in uh, 1766 en die stierf in uh, 1834, net als de industriële revolutie een beetje op gang probeert uh, te komen... En uh, die zegt dus dat, dat het onvermijdelijk is dat, dat uh, we op een gegeven moment zullen sterven door gebrek aan natuurlijke bronnen, en dan met name voedsel. Op het moment dat de, populatie, de menselijke populatie uh, stijgt, dan uh, zal dat werken als een soort van uh, ja, uh, explosie van, van, van sterfgevallen. Omdat uh, de, de groei van de voedselvoorraad zal nooit de, de groei van de menselijke voortplanting bijhouden En daar gebruikt hij een rekenkundige formule voor, die ik hier niet zal herhalen. Maar hij is er dus... Uh, ...van overtuigd dat kindersterfte en overbevolking... ...een constante plaag voor de mensheid zal zijn. Hij ziet daar uh, geen uh, verbetering in komen. En dat heet dan de, de ijzeren wet van de bevolking. En dan komt dus de industriële revolutie. En ja, de bevolking groeit als gevolg van een zeer langzaam stijgend uh, inkomen. En er blijven steeds meer kinderen leven. En wat je dan krijgt is dat je dus wel een groeiende bevolking hebt... ...in tegenstelling tot wat uh, Thomas Malthus uh, beweert. En nou heb ik het over de periode 1870 tot uh, begin van de uh, 20 e eeuw. En voorafgaande aan die industriële revolutie had er een landbouwrevolutie plaatsgevonden. Daar wordt dan door privatisering effectiever gebruik gemaakt van het beschikbare land, waardoor er meer kinderen blijven leven. Waardoor dus ook het arbeidspotentieel uh, van, van, van, de, van de bevolking in Nederland groter wordt. Waardoor er meer mensen die werken is meer productie, dus levert meer uh, geld op. Waardoor er ook langzamerhand de inkomens van de gewone mensen st stijgt. Okay, Henry. Uh, maar uh, kwam dat, uh, was de oorzaak daarvan uh, het privatiseren? Dus dat mensen eigenaar mochten worden van een stuk grond? Uh. Ja, dan, dan gaan ze zuiniger om... Want uh, de winst valt dan aan hun, zal ik maar zeggen. Als ze, als ze productief zijn, dus gaan ze allerlei middelen uh, ontwikkelen. Bijvoorbeeld een betere, manie, een betere ploeg ontwerpen. Een, een uitbreiding en een modernisering van het uh, drieslagsysteem. Wat in de middeleeuwen ontwikkeld was. En op een gegeven moment groeit dus dan die bevolking. Maar die ideeën van Thomas Malthus, en dat is dus het eigenaardige: op het moment dus dat, dat zijn ideeën weerlegd lijken te zijn door de feiten... de bevolking groeit, er ontstaan geen tekorten aan natuurlijke bronnen... er ontstaan geen voedseltekorten... blijven zijn ideeën onverminderd populair. En dat leidde in de 20e eeuw tot, eh, daardoor, ertoe dat zijn ideeën... tot een campagne voor geboortecontrole eh, zou leiden. En dat werd wel de Neo-Malthusiaanse beweging genoemd. Ook hier in Nederland eh, had men eh, zo'n beweging. En dat wordt in het begin van de, negen, van de twintigste eeuw ook nog eens gekoppeld aan de eugenetica-bewering. Die gehandicapten en de zogenaamde minderwaardigen willen steriliseren. Let wel, steriliseren met dwang. Oh, ja, dus men probeert dan het mensenras, tussen aanhalingstekens, probeert men eigenlijk te beheren alsof het uh, een hondenras zou zijn. Waarbij dus de zieke elementen en de misdadige elementen en mensen met een handicap, die moeten eigenlijk door, door, door moeten die worden, moet, moet, ja, moet dat naar een hoger plan getild worden. En... Ja, dat, dat werd dus de eugenetica beweging genoemd. En uh, het gevolg is dus dat die eugenetica beweging gehandicapt en middelen, die willen ze dus steriliseren. En dat gebeurt dus ook. En in de westerse wereld zullen dan duizenden vrouwen onvrijwillig gesteriliseerd worden. Soms, zelfs dat ze het weten, ze gaan naar het ziekenhuis voor, voor een... Uh, voor een buikpijn of een ongeluk, als ze zijn gevallen en dan in een in narcose worden, worden, dan, worden ze dan gesteriliseerd. En dat gebeurt met name mensen die gezien worden als minderwaardig, gehandicapt en zo. En dat is vooral zo in de Scandinavische landen, ook hier in Nederland wel. Maar de grootste aantallen vrouwen worden vooral in de Scandinavische eilanden en de Verenigde Staten, waar de eugenetica beweging het meest populair is, uh, worden dan uh, ja, met dwang gesteriliseerd in feite. Of zonder dat ze het weten, wat natuurlijk afschuwelijk is. Dat is gewoon een, is gewoon een misdaad. Nou, het nationaal-socialisme brengt dan die ideeën van die eugen eugenetica-beweging in discreet. Wat ervoor zorgt dat die eugenetica-beweging uh, verdwijnt. Maar dat is helaas niet het einde van de invloed van de ideeën van Thomas Malthus. Want in april 68 wordt er een uh, vereniging opgericht die zichzelf de Club van Rome noemt. Oh, ja, ja, ja. En die Club van Rome, die publiceert dan een rapport en dat wordt uh, genoemd de grenzen van uh, de groei. En dat rapport wordt gebaseerd op de ideeën van het boek The Population Bomb van Paul Ehrlich. Nou die Paul Ehrlich, dat is een bioloog en zijn specialiteit is vlinders. Oh, <laughs> en en nou, die, gaat dan uitspraken dan doen, die gaat uitspraken doen over bevolkingsgroei. Hey, jongens. En uh, wat er dan, uh, dan wordt er in de grenzen van de groei, dat, dat rapport van de Club van Rome, wordt er een wiskundig model gebruikt om de groei van de populatie, van de menselijke populatie, ik herhaal het nog maar een keer, en het gebruik van natuurlijke bronnen te voorspellen. En men stelt het aan het begin van de 21e eeuw, dat is ongeveer nu dus, dan zouden de natuurlijke bronnen op zijn. Ja. En dan zou dus de bevolking op, ja, op deze planeet zo gegroeid zijn, dat, dat de armoe van de voorgaande eeuwen zou terugkomen. Hm. En, er stonden ook wel wat positieve voorspellingen in uh, dat rapport. Maar die kregen in de pers en de klaslokalen geen aandacht. En ik weet dat nog. Want uh, in ja. 1973 was ik uh, 14, 15. En als ik dan in de klas zat, dan was het allemaal doom en gloom. En we moesten voorzichtig met dit zijn. En de westerse samenleving is uit de bok geschoten. En we zijn veel te materialistisch. En we consumeren te veel. Nou, het zijn de bekende ja. schrikverhalen. Die hoor ik dus al heel lang. Die hoor ik al sinds mijn jeugd. Ja. En het is paniek, paniek, paniek. We moeten zuiniger leven. En let wel natuurlijk, de overheid moet ingrijpen. Ja, ik kan me dat ook nou, nog herinneren. In 1970 komt nog bij, hè? dan is er dus de oliecrisis. En dan lijkt het dus alsof Thomas Maltus toch gelijk krijgt. En overal voeren dan overheden prijscontroles in. Met, uh, ja, en dan, dan krijg je dus dat overal in het Westen energietekorten hebt te, te lijden. Nou, en dan zijn er toch nog mensen die die Maltese uh, doomscenario's niet geloven. En één daarvan is uh, Norman Borlaug. En Norman Borlaug, dat is een, uh, een bioloog. En die heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Waarom? Okay. Dat hij onderzoek deed in de productiviteit van graan. En hij weet die productiviteit van die graan te twee en op een gegeven moment zelfs te verdriedubbelen. Waardoor de prijzen van, van graan zullen dalen. En dat is geen, geen kleine, kleine prestatie. Want het betekent, goedkoper voedsel betekent dat meer mensen die arm zijn zich beter kunnen voeden. En uh, dat is dus bijvoorbeeld iets dat gaat recht tegen de Malthusiaanse uh, these in. En er was iemand anders en er was een econoom aan de Universiteit van Maryland en die heette Julian Simon. En die schreef het boek The Ultimate Resource. En daar stelt hij in dat de menselijke reden de ultieme natuurlijke bron was. Ja, dus zolang de menselijke reden aan het werk wordt gezet... Dan, zal eigenlijk, dan zullen wij nooit een tekort aan bronnen hebben. En dat is eigenlijk een hele moedige stelling om in te nemen. En ik weet nog dat Julian Simon naar Nederland kwam om, om een lezing te geven... En die werd door de Nederlandse journalisten afgedaan als toch maar een eigenaardig mannetje. En hoe kan hij dat weten? En er werd eigenlijk een beetje lacherig over gedaan. Hij heeft toen in Amsterdam een speech gehouden. En uh, die werd eigenlijk afgedaan als een beetje een rare quibus, Daar weet ik nog. Daar erger ik me ontzettend aan. Ja, nou, um, op, op een gegeven moment heeft uh, uh, Julian Simon, om zijn, these, om zijn ideeën te bewijzen, heeft, heeft hij een weddenschap gesloten met uh, Paul Ehrlich, de man van de Population Bomb, onze vlinderexpert. Ja. En daar hebben ze vijf metalen uitgekozen, dus vijf natuurlijke bronnen. En Ehrlich zei dat de prijs binnen tien jaar zou stijgen. En Julian Simon zei dat de prijs zou dalen. En dat was natuurlijk op het idee gebaseerd. Dat als de natuurlijke bronnen opraken. Dan is er bij een blijvende of stijgende vraag. Met een dalend aanbod sprake natuurlijk van een stijgende prijs. Daar rekende Ehrlich op. Terwijl als, als dat niet het geval is. Ja dan krijg je dus een dalende of een gelijk blijvende prijs. En dat was de inzet van Simon. Nou het, uh, wat niemand verwachtte gebeurde namelijk dat binnen tien jaar Julian Simon de wedenschap won. In tien jaar werden de prijzen van die vijf metalen, waren die allemaal in prijs gedaald. Oké. Okay. Nou, wat schreef uh, Julian Simon in zijn boek? En hoe wist hij dat de prijs van de metalen in tien jaar zou dalen? Waar haalt hij die kennis vandaan? Die kennis die haalt hij vandaan, is iets wat ook de Oostenrijkse school heel erg de nadruk op legt, waar ik het regelmatig over heb en waar ik het ook nu toch nog weer even over wil hebben. En dat is namelijk het prijssysteem. Kijk, uh, op het moment dat er een tekort is aan graan, dan zullen prijzen stijgen als de, als de vraag het gelijk is of uh, als er meer een vraag komt. Dat is een reden voor mensen die zich aan de consumentenkant bevinden, die als consument dus afhankelijk zijn van graan, om te kijken naar andere producten. Stel dat die graanprijs, stel dat een brood, laten we een brood nemen, als het 2,50 per mik kost, stel dat het 7,50 zou gaan kosten. Dan hebben we het over een substantieel uh, tekort. Als dat brood 7,50 gaat kosten, dan gaan mensen die gaan omkijken naar alternatieven. Dan gaan ze non-graan producten kopen voor hun ontbijt. Dat kan eieren zijn, dat kan yoghurt zijn, dat kan uh, van alles zijn. Van mij part zoek. Uh, dat is de consumentenkamp. Daardoor krijg je al dat er, uh, voor zover er nog brood is, het minder verkocht gaat worden. En dat het beschikbaar is voor iedereen die er echt brood wil hebben. Die er niet zonder kan. Die is dan bereid die 7,50 te betalen. Aan de producentenkant gebeurt er nog iets veel belangrijkers. Want nu is er dik geld te verdienen met de verkoop van brood. Want 750 per mik, tel uit je winst. Ja. Dus wat producenten doen, is... Zij gaan onmiddellijk kijken of dat zij uh, aan graan kunnen komen. Of zij, dan gaan ze de gebieden die eerst dus uh, te moeilijk waren om graan te verbouwen... Hè, want als de grond wat harder is, dan kost het meer tijd. Dan heb je hardere materialen voor nodig. Dan heb je dus, ga je meer geld investeren... In die marginale landen, dat wil zeggen die gebieden die, die eerst niet gebruikt waren omdat het gebied waar graan verbouwd was makkelijk was en ruim genoeg voorhanden was om graan op te verbouwen. Maar bij een stijgende prijzen en een stijgende vraag aan graan gaan producenten nu proberen die uh, gronden te verbouwen die ze eerst niet gebruikten. En omdat de winst is gestegen, de winstoptie, zullen ze dus uh, een grotere investering de moeite waard vinden om te doen. Nou... Op het moment, en ze gaan dus elkaar de loef afsteken, want er valt geld te verdienen. Ik wil gebruik maken van die 750 en mijn concurrent ook. Dan hebben we het over 750 per mik. Als die producenten dat doen, en dat doen ze dus door, geleid door het winstmotief, dan zullen op een gegeven moment die, die marginale gronden zullen, eh, graan gaan opleveren, waardoor er meer brood, meer graan op de markt komt. En dan zullen dus de prijzen langzaam dalen. Mocht er eh, bijna geen graan meer zijn, zouden we op een of andere redenen niet graan kunnen gaan verbouwen. Dan zullen producenten op zoek gaan naar alternatieven. En dat is dus dat is ook gebeurd. In de geschiedenis. Want uh, eerst gebruikten we bijvoorbeeld walvissenolie. Hè, als uh, brandstof voor lampen. Later zijn we natuurlijke olie gaan gebruiken. Uh, we zijn nu al bezig met, met schaalolie. Uh, en dat komt. Dus het prijssysteem uh, leidt uh, de productie en het gedrag van producenten over tijd. Waardoor tekorten opgevuld worden. Er kunnen wel tekorten ontstaan. Maar die kunnen slechts voor een tijdelijke periode ontstaan. Niet voor vijf jaar. Dat, uh, als het prijssysteem werkt, tenminste niet. En, en nu zie je dus hoe fout het is geweest om prijscontroles. die in 1973 tijdens de oliecrisis uh, zijn toegepast. om die te gaan invoeren. Dat is iets bijvoorbeeld wat Nixon in de Verenigde Staten deed. En dat had uh, bij benzinepompen het volgende effect. Omdat dus de prijs kunstmatig laag werd gehouden. hebben consumenten niet door of liever gezegd, gaan ze zich niet zo gedragen... alsof er tekorten zijn aan benzine. Want de prijs is laag, dus mensen blijven tanken. Met het gevolg dat de benzine opraakt. Hmm. Want als er een werkelijk tekort is... en mensen blijven kopen alsof er geen tekorten zijn... Ja. dan raakt dus de benzine op. Terwijl als je de vrije markt zijn werk laat doen... als je het prijssysteem zijn werk laat doen... dan zullen de prijzen explosief stijgen. Maar zullen mensen die bereid zijn... Uh, die hoge prijzen te betalen... toch toegang hebben tot olie? Stel dat je vrouw uh, moet bevallen... En je moet met haar naar het ziekenhuis. Stel dat uh, je zoon uh, in het ziekenhuis ligt of uh, ergens van afgevallen is. Of je moet voor een andere dringende reden ergens zijn. Dan betaal je 5 euro of 57 per liter. Want dat is dan belangrijk. En het is precies dat systeem, dat prijscontrolesysteem, Wat dan een rationeel gebruik van natuurlijke bronnen onmogelijk maakt. Ja. Nou, even iets anders en dan wil ik uh, mee afsluiten. Waarom is het nou zo dat die ideeën van Thomas Maltes zo populair zijn? Ook nu nog, waarom is het zo dat je bij heel veel discussies hoort van... ...ja, maar er zijn te veel mensen en uh, de natuurlijke bronnen zijn op en of raken op. Ja, natuurlijke bronnen zijn eindig en dus raken ze op. Dat is een non sequenteur dat, dat is een conclusie die niet volgt uit de aanname. Het is waar dat natuurlijke bronnen beperkt zijn... ...maar dat is geen reden om aan te nemen dat ze ooit opraken. Want we blijven, geleid door het prijssysteem, of nieuwe bronnen ontdekken... He, ...meer olie, he, meer graan, of we gaan alternatieven ontwikkelen. En daarom zei Julian Simon dat de menselijke reden, het menselijk vernuft, de menselijke creativiteit de ultieme bron is. Waarom is dat de ultieme bron? Omdat geleid door het prijssysteem, geleid door het winstmotief, wij iedere keer nieuwe creatieve oplossingen vinden om uh, een, een natuurlijke bronnencrisis op te lossen. Mm -hmm. Maar nu wil ik even ingaan op het probleem dat, hoewel dus die ideeën van Thomas Maltes eigenlijk keer op keer op keer worden weerlegd, toch populair blijven. Want het rapport van de Club van Rome is paniekzaaierij gebleken. Het voorspelde dat we begin uh, uh, 21e eeuw de natuurlijke bronnen zouden opraken. Dat is niet gebeurd. Er zijn verschillende rapporten nog verschenen van de Club van Rome. Die hebben iedere keer het jaartal waarop die, die ramp zou plaatsvinden. Die Malthusiaanse ramp. En dat moment komt maar niet. We worden steeds beter om uh, landbouwgronden productief te bewerken. We worden steeds beter in uh, het ontdekken van uh, nieuwe natuurlijke bronnen. Hoe kan het dan zijn dat de ideeën van Thomas Malthus ook nu nog vandaag de dag bij enorme hoeveelheden mensen uh, zo populair is? Het lijkt wel dat er niet gekeken wordt naar de empirische gegevens. Dat wil zeggen naar de, naar de gegevens van de wereld om ons heen. We, zien, we kunnen dagelijks zien dat hoewel de bevolking groeit, uh, de armoede minder wordt, uh, de natuurlijke bronnen... ...steeds beter beschikbaar zijn. Er zijn er steeds meer van. De prijs is uh, ongeveer gelijk of dalende. Af en toe stijgt hij, maar dat is een korte periode. Over het algemeen is er een dalende trend. Zelfs met een oliekartel... Mm -hmm. ...lukt het niet om de prijs kunstmatig te laten verhogen. Want er zijn altijd mensen die er onderdoor, bieden, uh, onderdoor uh, piepen met hun prijs. Dus het OPEC-kartel, uh, zelfs dat werkt niet. Hoe kan het dan zijn dat mensen blindelings blijven geloven... ...in, in die Malthusiaanse idee? Ik denk dat het te maken heeft met het volgende. Nou, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar die ideeën van John Maynard Keynes. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Die ideeën van Keynes die zijn iedere keer weer legd. Met de stagflation in het begin jaren 70. Nu uh, opnieuw weer. Het hele neokeynesiaanse beleid heeft alleen maar een hele nege invloed. En toch blijven mensen exact hetzelfde doen. Kijk maar naar uh, wat er uh, twee weken geleden of vorige week gebeurd is. Heeft de Europese Centrale Bank zelfs de rente beneden nul gezet. Terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat dat beleid effectief is. Dus hoe kan dat? Nou, en mijn verklaring is, en uh, dat heb ik al eens eerder gezegd... want toen in 2008, toen de crisis uitbrak... toen zeiden uh, veel libertariërs... nou krijgt misschien de vrije markt wel een kans bij deze crisis... want als de mensen zien hoe slecht het gaat... dan zullen ze misschien denken van... misschien is de vrije markt wel een oplossing. En toen was ik al uiterst sceptisch over dat soort uh, opinies. En dat heeft de volgende reden. Kijk, mensen lopen in hun hoofd rond met een bepaald kader. En in dat kader bevinden zich ideeën die in onze samenleving... Dominant zijn, die een hegemonie hebben. Dat wil zeggen dat het onbetwist het meest populaire idee is over politiek en economie. En het idee wat op dit moment in de Westerse samenleving het meest populair is, is een neo sociaaldemocratisch sociaal-democratisch idee. Mm -hmm. En als mensen dat idee als raamwerk gebruiken voor de dagelijkse gang van zaken, dan zullen ze ook bij problemen dat raamwerk gebruiken, zullen ze binnen dat raamwerk zoeken. Mm -hmm. En nu is het zo dat zowel de ideeën van Keynes... Ja, bij die sociaaldemocratie passen... Bij, de interventie, bij het idee van interventie... overheidsinterventie in de economie... en het past bij het Keynesiaanse idee. Dus dat Neo-Matulsiaanse idee... dat past perfect bij het idee... dat de overheid de redder van de mensheid is. Hm. En dus op het moment dat die conclusie overeenkomt... met overheidsinterventie... zullen mensen eerder geneigd zijn... te kiezen voor een idee... wat al past bij het bestaande idee... wat ze al hadden. Hm. En dat is er eigenlijk wat er aan de hand is. Er is een bestaand sociaal democratisch paradigma. En die ideeën van Maltus, die passen daarbij. En daarom wordt Julian Simon niet serieus genomen. Want het gaat in tegen wat heel veel mensen normaal vinden. Dat is apart. Wat een rare kerel. Hoe kan hij dat nou beweren? Iedereen weet toch. Yeah. Snap je? Yeah. En, en, en dat is dus het probleem. Maar gelukkig is er dus enig tegengast... Uh, Julian Simon is helaas in 1995 overleden. Maar er is tegengast van uh, sind, sinds de laatste paar jaren. En één iemand is uh, Matt Ridley. Die heeft zijn boek The Rational Optimist uh, gepubliceerd. Waarin hij op de lijn van Julian Simon uh, verder gaat. En die uh, Malthusiaanse doemscenario's uh, platrapt. En er is een website met heel veel bronnen. Naar, ook naar wetenschappelijke uh, publicaties. En die heet Overpopulation is a Myth. En die kun je vinden op heel verrassend... Overpopulation is kan. Ja. en uh, ik kan iedereen aanraden uh, uh, te duiken in deze materie want het is heel erg belangrijk want mensen komen iedere keer met de, dro de Malthusiaanse drogreden op van ja maar we kunnen niet eindeloos, kapitalisme produceert een eindeloze hoeveelheid consumptiegoederen en daar gaat de planeet aan te onder en de bronnen gaan op en we hebben overbevolking en dat uh, het is het egoïsme van het westen wat de derde wereld kapot maakt en ja. en uh, de, de informatie dus op overpopulation is a myth. Uh, de informatie van Julian Simon in zijn boek uh, The Ultimate Resource. Hij heeft ook nog een deel 2 geschreven. En de informatie in het boek uh, The Rational Optimist. Die leggen dat moeiteloos. Okay. Uh, en het is dus zaak om ook de werking van het prijssysteem als sturend van uh, consumenten en uh, producenten over tijd eens dus een keer duidelijk uit te leggen. Want mensen begrijpen het niet, ze weten het niet. En het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om het uit te leggen. Ik heb het op de middelbare school aan een derde klas heb ik het uitgelegd. En die kids die begrepen het prima. Het is alleen, het past niet binnen het huidige paradigma. En dan wil ik afsluiten met, een, met wat ik als mijn constatering in dit zie. En dat is het volgende. Wij als libertariërs, wij hebben nog een hele lange tijd te gaan voordat dat sociaal-democratische paradigma aan gruslementen ligt. Dan heb ik het niet over vijf jaar, dan heb ik het niet over tien jaar. Dan heb ik het echt over 75, 100 of 150 jaar en misschien zelfs wel langer. Okay. Het, het is zaak om dat rustig en op een vriendelijke manier uit te leggen. Want voor de meeste mensen is wat ik hier verteld heb volkomen vreemd. Want ze horen in de klaslokalen, ze horen in, in, in de cafés, ze, horen, ze lezen op de forums, in de kranten. Lezen ze dat de natuurlijke bronnen opgaan dat overbevolking dreigt en dat het kapitalisme de schuld is. En we hebben wat dat betreft nog een hele lange strijd voor ons. ...informeer je dus goed, duik hierin... ...want het is heel belangrijk. Ja. Dankjewel, Henry. Graag even, uh, even één keer uh, de, de boeken... ...en waar je ze kan halen, ook die boeken. En, uh, de belangrijkste schrijver... ...voor mij persoonlijk is Julian Simon. Oh, Oké. Okay. Julian Simon, en je kunt zijn boeken... ...op Amazon.com... ...of kijk even bij bol.com. Uh, je, je kunt ze misschien ook nog... ...in bestaande boekenzaken, voor zover er nog... ...echte boekenzaken bestaan, kun je die bestellen. Maar Julian Simon is heel erg belangrijk. die ultimate resource... En die Ultimate Resource deel 2, waarin hij ook vertelt over zijn wetenschap met Paul Ehrlich... en hoe dat allemaal gegaan is en dat hij gewonnen heeft. Er is nog een tweede aanbod geweest, maar dat is niet op stand gekomen. De reden waarom legt hij in daaruit. Dan is er ook nog een boek dus dat pas uh, gepubliceerd is. En dan heb ik het over een paar maanden geleden. En dat is The Rational Optimist. Dat is gepubliceerd door Matt Ridley. Dat is M, M-A-T-T. Is M -A -T -T. Ridley is R-I-D-L-E-Y. Mm -hmm. zijn boek is dus The Rational Optimist en ik weet zeker dat je die bronnen ook kunt vinden op de website Overpopulation is a myth die, die kun je vinden op www.overpopulationismyth.com uh, Overpopulation is a myth heeft ook een eigen YouTube kanaal daar kun je korte YouTube filmpjes vinden van een minuut of twee, drie maar die verwijzen met name ook naar de literatuur die hierover te vinden is nogmaals, het is belangrijk dat libertariërs hier kennis van nemen en hier induiken mm -hmm. want uh, het is vrijwel onbekend. Ja, goed, dankjewel uh, Henry. En uh, Dank je. ja, dan uh, ja, zijn we hierbij aan het einde van het uh, programma gekomen. Ik wens iedereen nog een hele fijne, vrolijke, gezellige en vooral vrije week. En uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.